8 uur. Renate Evers met het NOS journaal. De FNV is blij dat de kiezer op 12 september naar de stembus mag om het vijfpartijenakkoord tegen te houden. Het akkoord lekte vanmiddag uit. Volgens voorzitter Jongerius slopen de vijf partijen de koopkracht door allerlei bezuinigingen en lastenverzwaringen te stapelen. De FNV vindt dat met deze plannen alleen naar de korte termijn wordt gekeken. Het CMV vindt het bezuinigingspakket redelijk afgewogen. PvdA-leider Samson zegt dat de maatregelen er hard in hakken bij mensen met een laag inkomen of mensen die zorg nodig hebben. Hij vindt niet dat de pijn evenredig wordt verdeeld. pvv leider Wilders zegt dat het bezuinigingspakket Nederland naar de verdoemenis helpt. Volgens SP-fractieleider Roemer wordt er heel hard bezuinigd om het gezicht van de premier en de minister van Financiën te redden. Een praktijk in Helmond is op last van de inspectie voor de gezondheidszorg met onmiddellijke ingang gesloten. Volgens de inspectie is er veel mis met de hygiëne en de veiligheid in de praktijk. Zo bleek dat medewerkers hun handen niet desinfecteerden. En ook de instrumenten werden niet goed gereinigd en gedesinfecteerd. De praktijk in Helmond mag pas weer open als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Een stier heeft vanmiddag een spoor van vernieling achtergelaten in Almere. Het dier ontsnapte en veroorzaakte twee aanrijdingen, liep fietsers en twee voetgangers omver, vernielde tuinen en beschadigde auto's. Agenten probeerden de stier te stoppen, maar die wist steeds te ontsnappen. En om te voorkomen dat de stier een drukke weg op zou lopen, schoten agenten en een jachtopziener van staatsbosbeheer hem dood. Hoe de stier kon losbreken en wie de eigenaar is, is nog niet bekend. Volgens de politie is de eigenaar aansprakelijk voor de schade. Het weer, vannacht is het droog en helder. In het binnenland koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen overdag droog, met bewolking en zonnige periode. En het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort... tussen het knooppunt Reinsweert en de Afrit-en-Dolder 2 kilometer. De A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 4 kilometer. Bij de A58 Tilburg-Breda daar staat bij Gilze in beide richtingen 2 kilometer. En op de A58 Breda richting Vlissingen staat bij Etteleur 6 kilometer. Hallo, ik ben Tom de Ridder van MKB Brandstof. Ik weet het, u luistert liever naar muziek, maar mensen, don't shoot the messenger, hè? Ik kom in vrede en breng goed nieuws. Let op, de nationale tankpas van MKB Brandstof is tankstation-proof mag u helemaal zelf weten waar u denkt. Of u nu kiest voor het gemak van de snelweg... of voor de korting van een onbemande pomp. U bent overal welkom. De nationale tankpas van MKB Brandstof. Nooit meer romslomp rond de pomp. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl Hé, hey, dat is lang geleden. Oh, inderdaad. Zullen we zaterdag afspreken? Leuk, maar... oh, zaterdag zit ik in Drenthe. Bungalootje. En de week daarop heb ik een salsa-workshop. Oh, oké. Okay. En de week daarop? De week daarop ga ik lekker uiteten in Maastricht. Nou, leuk.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 en voor 9,99 euro ontvangt u een rookmelder thuis. Bel 0800 028 4x0 en doe mee. Ik heb een hartinfarct gehad en een flinke ook. Ja, stresskip als ik moet natuurlijk ook niet als reisleider willen werken. Altijd maar druk, druk, druk. Maar nu kom ik tot rust en heb ik ruim de tijd om te bedenken... hoe ik straks niet alleen voor mijn baas, maar ook voor mezelf ga zorgen. Zonder stress. Want voor mijn bankrekening wordt nog even gezorgd. Dat heb ik zo verzekerd bij mensen die er net als ik van uitgaan dat tegenslag tijdelijk is. Verzeker je niet voor het leven, maar voor even. Met een doorleefverzekering bij arbeidsongeschiktheid van BNP Paribas Cardiff. Tankstation proof, administratie proof en fiskus proof. De nationale tankpas van MKB Brandstof. Nooit meer romslomp rond de pomp. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl Tijdelijk vervangend inkomen...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 Alice de Bruin. Hele avond en welkom bij Twee Dingen. De Tweede Kamer sprak vandaag over misstanden op het spoor. Ik praat zometeen met machinist Jan ten Katen. Hij was in 2010 betrokken bij een treinongeluk in het Friese Stavoren. En wat vindt hij van die politieke plannen? Maar eerst praat ik over Radko Mladic. 17 jaar na de val van Srebrenica was het vandaag dan eindelijk zover. Het proces tegen de Bosnische servische generaal is begonnen. En hij wordt beschuldigd van volkerenmoord, oorlogsmisdaden... en misdaden tegen de menselijkheid. Journalist en schrijver Frank Westerman is hier. Goedenavond. Hallo, goedenavond. U heeft Mladic zelfs een paar keer ontmoet, want u bent twee jaar lang uh, heeft u verslag gedaan voor de volkskrant van uh, de oorlog uh, in voormalig Joegoslavië. Ook daarna, uh, nadat u ja. er gewoond was, bent u nog als een soort vliegende u net heen en weer gestuurd om verslag uh, te doen. En toen dacht ik, ja, hoe belangrijk is het dan eigenlijk voor een journalist die dat toen allemaal heeft uh, beschreven dat zo'n man vandaag voor die rechter staat? Ja, voor, de, voor de nabestaanden van de slachtoffers is het vele malen belangrijker. He, dus stel, je hebt daar je, je, je dierbaren verloren uh, in, die, in het gruwelijke conflict. Want het was, he, de Balkanoorlog was, was, ja, was, was ongehoord bloedig. Het is een burgeroorlog. Dorpjes tegen elkaar, straten tegen elkaar. Allemaal geuniformeerd met de, het wapentuig van voormalig Joegoslavië onder Tito. Het was een tot de tanden bewapende uh, ja, staat... En, en dat, is daar, uh, dat is daar op een gruwelijke manier uh, gebruikt, buren tegen elkaar. En dan komt er iemand bovendrijven als generaal Radko Mladic... die overwinning na overwinning weet te boeken. En, en, en ik heb dat van haar bij gemaakt. Ik vind het ook heel belangrijk dat hij vandaag terecht staat. En wat doet het met u dan? Nou, uh, uh, het, het was eigenlijk onverdraaglijk dat hij altijd nog maar op de vlucht was. Zo lang. Uh, de meest gezochte, of een van de drie meest gezochte oorlogs Criminelen uh, in Europa. die dan 16 jaar uit handen weten te blijven. Van, uh, van, zijn, uh, uh, van, de, van het recht. Uh, ja, bijna ongehoord ook. Ja, dus dat hij daar dus, vandaag staat, dat is toch, geeft toch wel een fijn gevoel. Ja eindelijk, ja, eindelijk. Want laten we heel even teruggaan in de tijd. Srebrenica was een enclave in Bosnië. waar moslims beschermd moesten worden. door Nederlandse VN-militairen. Maar in 1995 ging dat mis. NOS, 8 uur journaal, Joop van Zijl. Tienduizenden doodsbange moslims op de vlucht, opgejaagd door de Bosnische Serviërs. En de Nederlandse VN'ers kijken machteloos toe, ze hebben zelf moeten vluchten. Dat is het beeld vandaag van de moslim-enclave Srebrenica. Een van de meest gezochte oorlogsmisdadigers is opgepakt. Radko Mladic, hij was 16 jaar voortvluchtig. Today we arrested Radko Mladic. Even voor half tien landt de helikopter op de zwaar beveiligde binnenplaats van de Scheveningse gevangenis. Vanochtend vroeg arriveerde Mladic bij het Joegoslavië Tribunaal. The prosecution will present evidence that will show beyond reasonable doubt the hand of Mr. Mladic in each of these crimes. Ja, dat laatste was dus vandaag de aanklager. U heeft het uh, gevolgd. Hoe vond u eigenlijk dat Mladic erbij zat? Ja, hij is, hij is toch, uh, ondanks zijn, uh, zijn onverzettelijkheid... Uh, dat die hij probeert uit te stralen, uh, is hij een schim van, van wie hij was. Uh, hij, is, hij is ouder, hij is 70 nu. Uh, hij heeft een, uh, een hersenbloeding gehad. In de tijd dat hij dat, zeg maar uh, ja, op zijn schuilplaats... Uh, ergens in de vlakte bij de Donau daar in Servië zat... Die niet behandeld is. Hij, hij, hij, hij, was, hij is dus verzwakt. En, en, en ook, en ook uh, wat het meest opvalt vind ik, het verschil uh, in de jaren negentig. Ik heb hem regelmatig ja, ontmoet. groepje journalisten. Hij riep ons dan bij elkaar en dan, dan, dan was het een en al bravoer. Uh, wat zei zo... die dan? Ik bedoel, zo bravoer? Nou, als een vis in het water, dan, dan, dan, dan gaf hij een schets... van wat hij ging doen, wat hij ging zeggen. Ik heb één ding meegemaakt. Er was een, een, een bespreking in hotel... Ja, het heet de Hemelse Vallei, boven Sarajevo. De, de heuvels rond Sarajevo werden dus beheerst... door de Bosnisch-Servische, zijn kanonnen. En die stonden gericht op, op Sarajevo. De burgers daar werden beschoten. En de NAVO had gedreigd met luchtaanvallen... En dan liep hij het, het, het bordes op, balde een vuist. En, en, en, en zo van NAVO, kom maar op. Uh, en daar zat, zat u dan bij? Met die ja, andere journalisten. Ja ja, ja, ja. En, en waar, waar, waar was zo'n ontmoeting dan? Waar ontmoet je zo'n man? Nou, dat was een van de hoofdkwartieren. Dus de, de, de hotels van de Olympische Spelen van 1984, de skihotels waren de, de, de commandocentra. De, de, de bobsleepbaan bovenin, dat was een, sch een schuttersputje voor de sch sluipschutters. En, en, en beneden, waar die, waar die, waar die bobsleepbaan uitkwam, daar, dat was Sarajevo. Dat, was, dat hadden ze niet. Dat was absurd. Ja, en, en, en was u zich toen bewust van, van uh, ja, wat deze man allemaal nog ging aanrichten toen u hem ontmoette? Of ja, hij, hoe slecht hij, hij was? Kijk, de, de Sarajevo, de stad, dus met de bewoners, is uh, 44 maanden onder beleg geweest. En dat betekent, als je de, hoge, de, ja, de hoogte in handen hebt... je kunt de stad niet innemen, maar dat hotel, bijvoorbeeld Holiday Inn... het is allemaal, het, het Holiday Inn is maar het Holiday Inn... maar dat, dat, dat, dat werd eigenlijk gewoon keer op keer doelwit beschoten. Dan had je ja, Snipers Avenue, als de kinderen die erover stoken, staken... kwamen soms niet aan, omdat ze door een scherpschutter werden geveld. Nou, die misdaad was eigenlijk permanent... He, dus dat, was, dat, was de, dat was de basis. Sarajevo werd in een ijzer greep gehouden, daar werd gemoord. En dan had je de, de rest van Bosnië... paramilitairen, maar ook militaire eenheden... die de etnische zuivering... etnische zuivering is etnisch moorden. Dus de niet-Serviërs werden uit dat gebied verdreven... Uh, ja, vermoord, verkracht. Dat is dus allemaal nu in die aanklacht. Die aanklacht is ook ellenlang... Ja, Je hoort alleen van al de aanklacht eh, tegen Radko Mladic als uitvoerder, eh, Radko van Karadzic, die ook in eh, Scheveningen in het gevangen zit, eh, wiens proces nu gaande is. Dat was de, de ideoloog, hè? de man, die de dichter, psychiater, die het kon vertellen, die, het kon, die een onderbouwing gaf. Uh, ook heel anders fysiek, hè, met zijn kuif en zijn, zijn, zijn, zijn ff, iets verfijndere trekken. Maar God, even terug naar ja? vandaag. Naar hoe hij er dan bij zat. U zegt, hij was toen de bravoerman toen ik hem wel ja. eens ontmoette. En nu is het toch een schim van wat hij was. Ja. Hij heeft ook eigenlijk geloof ik niks gezegd vandaag. Hè? Nee. Uh, maar hoe zat hij er dan? Ik bedoel, wat, wat, wat vond u daarvan? Kon je daar iets uit opmaken? Bitter. Uh, wrang. Uh, ge niet geknakt in de zin dat hij... Uh, bij de vorige keer dat hij voorgeleid was... zei hij van, ik ben... De hele wereld weet wie ik ben. Hij moest zijn naam zeggen, dus... Hm. En hij zegt, uh, ik ben generaal Radko Mladic, ik verdedigde mijn volk... ik verdedigde mijn land en nu verdedig ik mijzelf. Dat was uh, hoe hij zich presenteerde. Hij vindt ook dat hij uh, het Servische volk heeft verdedigd... Uh, dat hij ook een historische... Uh, dat het historisch is op de Balkan, dat gaat heel ver terug. Er zitten dus oude rekeningen uh, die vereffend moesten worden... En dat gaat echt eeuwen terug. Dat wordt erbij gehaald, althans. Hè? Mm. En, en, en, en een land voor het Servische volk, uitsluitend voor de Serviërs... dat Groot Servië was, was een van zijn missies, daar was hij de uitvoerder van. En hij is heel ver gekomen. Ja. Dus hele delen van Oost-Bosnië zijn uitgekampt. Goed, hij zat daar vandaag. U heeft daar toen verslag van gedaan... van wat hij heeft aangericht. Hoe was dat eigenlijk om daar te werken? Kon je daar als journalist goed je werk doen? Um, ja, uh, gek genoeg eigenlijk wel. Um, ik was 27 toen ik daar kwam als correspondent. Um, ik had het, het, het, zo'n situatie natuurlijk nog nooit meegemaakt. Um, maar het was vrij, vrij uh, makkelijk. Ik zat aan de kant, ik woonde in Belgrado, Dus ik kwam, als ik naar Bosnië reisde, kwam ik de kant van de Bosnische Serviërs binnen... En, en behalve dat het, uh, dat het er gruwelijk aan toeging... Uh, was er een gevoel van, van je, moet ons, je moet ons begrijpen. Wie zei dat dan? De, de, de, de, ja. Dus de, de, het volk dat uh, overigens steun verleende aan Karadzic, Milosevic en ook Mladic, hij was een held. En uh, je moet ons begrijpen was eigenlijk de eerste reactie. En dan voel je je dus niet bedreigd. En dan lieten ze ook... Ja, uh, op een hele rare manier, hoor. Want ik werd op een gegeven moment gebeld... en dan hadden de Bosnische-Serviërs een persreis. En dan mocht je ineens, vlakbij Srebrenica was dat... en dan werden de lijken getoond, waarvan... 27, sommigen met prikkeldraad op de nek. En dan wist je, ja, dan zeiden ze, dat zijn Serviërs. Maar dat kon je niet meer zien, want die lichamen waren... Maar het enige wat, deed wat, je... dat, wat deed dat met je dan? Ik bedoel, je was nog in de twintig, misschien oh ja. je eerste grote klus voor de krant in het buitenland, daar wonen ja. in zo'n gruwelijke oorlog terechtkomen. Wat, wat, wat, wat, wat, wat doet dat met een, met een journalist op zo'n moment? Nou, ik had mij, en dat is wel, ik had mij geprobeerd te harnassen. Uh, te wapenen. niet zozeer tegen uh, hè, de confrontatie met, met, met ja, ook, ook daar natuurlijk tegen. Tegen de gruwelijkheden. Um, maar, maar ook, ook, ook om niet in de val te trappen van, van uh, empathie met één partij, partijdigheid. En ik dacht, ik ben een waardeloze verslaggever als ik partij kies. Dus dat wil ik niet. En, en ik moet afstandelijk blijven. Ik ben hier om verslag te doen. Maar is dat gelukt? En nou, dat is eigenlijk, je bent ook nog gewoon wie je bent. Hè? Dus je bent weliswaar correspondent. Je bent daarnaast ook gewoon. Je wordt aangesproken. Uh, ik werd aangesproken uh, op wie ik was. Onder andere door een. Een Bosnisch-Servisjongen die uh, gedeserteerd was uit het leger van generaal Mladic. En die ik had geïnterviewd, maar s'avonds belde hij aan. Dit is in Belgrado, daar waar ik woonde, mijn standplaats. En hij heeft bij mij ge gewoond, gelogeerd. Ge ja, je zou kunnen zeggen ondergedoken gezeten. En tegelijkertijd uh, bleek na een tijdje dat hij onder druk was gezet door de Servische politie. om ook mij te bespioneren. Dus dan zie je dat. Ja, ik, er was uh, het dilemma. Iemand doet een beroep op je. Uh, iemand belt aan. Deze jongen, Pedja heette die. Ik heb opengedaan. Maar het is, het is weer anders dan je denkt. En je, Want uiteindelijk ik, ik bleef, bleef hij je te bespioneren. Ja, en, en, en, en, en, en het is eigenlijk nog een goede jongen ook. Hij is gedeserteerd. Wat een lef. He, hij heeft dat leger vaarwel gezegd... omdat hij niet zijn houders van in Sarajevo... die zou die hebben moeten besch beschieten. Dus, dus, dus het is niet... Het is niet Zwart-wit. Ja. En hebben die ervaringen? Want dat is inderdaad heel ingewikkeld hoe je daar dan in komt te staan. En al die verschillende partijen. Uh, uh, heeft dat u veranderd? Ja. ja. Um, juist het idee... Um, dat ik... Uh, dat ik... aan de zijlijn... afstandelijk, objectief... dat is natuurlijk prachtig als journalist. Als je dat in het vaandel voert. Ik wil, ik wil, ik wil louter doorgeven wat ik zie of wat ik meemaak... Uh, zonder uh, partij te kiezen. Uh, nou, dat, is, dat heb ik eigenlijk van het begin af aan moeten laten varen. En ik denk dat het veel belangrijker is... en dat heb ik daar geleerd om wel betrokken te blijven... omdat je niet alleen correspondent bent... Uh, en die betrokkenheid expliciet te maken. Dus te zeggen waar je voor staat. En dat is niet voor de moslims, niet voor de Kroaten, niet voor de Serviërs... Maar bij de val van Srebrenica bijvoorbeeld, heel duidelijk voor de, voor de slachtoffers. Uh, en die betrokkenheid, dat ging, dat ging heel diep. Ik heb er uiteindelijk een boek over geschreven met een, een, een gevoel van urgentie en noodzaak. Dit moet opgeschreven worden. En dat vuur, dat, uh, dat heb ik daar eigenlijk, uh, eigenlijk uh, gewonnen. Frank Westerman, mag ik u danken voor uw komst naar uh, Twee Dingen. Journalist en schrijver en was in de tijd dus in Srebrenica... en ook uh, in Bosnië en in Belgrado. Bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Vandaag en gisteren debatteerde de Tweede Kamer over de misstanden op het spoor. En dat lijkt hoognodig na enkele incidenten. Zoals het ongeluk bij Amsterdam. Dat was eind april. Over wat de politiek wil met het spoor ga ik praten met Jan Ten Tenkaten. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. U bent de machinist die uit de eigen ervaring weet hoe vreselijk mis het kan gaan. Want u was betrokken bij een treinongeluk in 2010. Met een onderhoudstrein in Stavoren. Laten we voordat we verder praten even luisteren naar dat moment. Hammer is naar Stavoren. Er is gisteravond een trein, een watersportwinkel, binnengereden. Het was onvoorstelbaar zo hard. Ik, zie, ik sta er, hup, en één keer schiet hij voor, voor, voor je ogen langs en de knalt er omhoog. Twee Italiaanse spoorwegwerkers raken licht gewond. De winkeleigenaar kan het nog altijd niet geloven. Dit, dit, dit, ja, dat, dat, dat, dit gaat elke voorstelling te boven, zeg maar, wat hier uh, zich afgespeeld heeft. Ja, die is... Uh, met tankwagen en al uh, door, uh, door de zaak heen gekomen. Ja, en dat was een enorme chaos. Hè? Uh, ik heb net nog even die beelden teruggekeken. Uh, meneer Kate. het was afschuwelijk wat je zag, hè? die trein zo door die winkel heen. Ja, de schade die daar was, en dat was, dat was enorm. Het was een gigantische ravage. Het is voor mij natuurlijk ook... Uh, de beleving daar is uh, helemaal echt traumatisch geweest. Ja, wat als u het nu terughoort, wat, wat, wat ik denk u dan? Ik heb het al zo vaak teruggehoord dat je erop een gegeven moment mee leert leven. En je weet het een plaats te geven in je leven. Maar dat heeft het eerste jaar heeft dat ontzettend veel moeite gekost. Ja, want? Nou, je werd dus ook onder andere als verdachte gezien van dat jij degene was die de fouten had gemaakt. Gelukkig is het Openbaar Ministerie voor een paar weken geleden tot een andere gedachte gekomen. Ja, want dat, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar dat was natuurlijk uh, afschuwelijk voor u, dat u uh, inderdaad verdachte was van dat uh, ongeluk. Want had u op het moment dat het gebeurde eigenlijk door wat er aan de hand was? Had u, had u door van, oh jee, nu ben ik dus uh, de machinist die betrokken is bij een treinongeval? Ja, natuurlijk. Je ziet het voor de tijd aankomen. Je ziet het uh, uh, zo'n drie, 400 meter van de voren zie je aankomen dat je dus op een gegeven moment miszit. Nou, en dan gebeurt er op een gegeven moment... Maar wat moment... zag u aankomen dan? Nou, drie, vierhonderd meter van de voren. Zo gauw jij het paron nadert, dan weet je altijd... Uh, je weet dat daar het spoor ophoudt, dat wist ik. En zo gauw je het paron nadert... en je rijdt dan al 80, 90 kilometer per uur... dan weet je dat het misgaat. Dan weet je dat het echt hartstikke misgaat. Dan, dan is er iets wat, wat niet goed gaat. En wat, wat zei u toen? Of wat deed u toen? We hebben een snelremming ingezet... en we zijn gevlucht naar achter in de cabine... om uh, zo ver mogelijk van uh, de plek uh, af te zijn... en uh, ons uh, een beetje verdekt op te stellen dat we dus op een gegeven moment... er zo goed mogelijk uit zouden komen. Maar ja. je weet niet waar de klap eindigt. Nee, want u zegt we. Want u reed in een Italiaanse onderhoudstrein. Want zo gek was dat wel. Het was een Italiaanse onderhoudstrein. Een trein die de sporen slijpt. Uh, en u was samen met uh, twee Italiaanse machinisten... en u was eigenlijk mee om de veiligheid een beetje in de gaten te houden voor de NS, hè? heb ik het al goed gezegd? Nou, niet voor de NS, maar voor de, voor de aannemerij. En, en de aannemer was in dit geval, <lacht> was dat de BAM. En die, uh, die begeleidt die projecten en die voert het eigenlijk uit... want uh, Speno is een Italiaanse firma die hier in Nederland rijdt. Ja, dus en. u vloog met die twee machinisten naar de andere kant. Uh, en hoe bent u eruit gekomen? Was u gemot? En we waren geen van allen gewond, gelukkig. Ja, de Italianen hadden een paar skrammetjes, maar verder voor de rest... mij keert er niks, dat is ook onvoorstelbaar. Ja, en op het momenten staat alles stil. En wat deed u toen? Toen zijn we eruit gekloterd uh, via een raampje zijn we naar buiten gekomen... en zijn we eruit gekloten. En uh, nou ja, als je dan binnenkomt, je hebt eerst al dat geschreeuw gehoord... en je weet op dat moment niet waar je doorheen gereden bent. Het had een restaurant kunnen zijn waar een feest was, het had een woonhuis kunnen zijn. Dat wisten we dus op een gegeven moment niet. Nee. Als... Dat is het eerste waar je dan naar gaat kijken of, of er inderdaad nou, gewonden zijn gevallen? Je, stap, je stapt dus uit en, je hebt, en dat heb ik ook al vaker aangegeven. Van als hier door en gewonden zijn gevallen, dan was ik liever zelf dood geweest. Dat, is, dat, dat klinkt heel raar, maar als je mensen dus daar uh, echt door had gereden... dan, uh, dan geloof ik niet dat ik, uh, dat, ik het ooit, dat ik er ooit voor overheen gekomen was. Maar dan, het was uw schuld toch niet? Het was mijn schuld niet. En dat moest zeer dus eens bewezen worden. Daar heb ik twintig maanden op gewacht voordat het Openbaar Ministerie in de gaten kreeg dat het niet mijn schuld Want was. Want wat was er misgegaan? Nou, de tekeningen die wij, de officiële tekeningen die wij van ProRail hadden, die, die klopten niet met de werkelijkheid. Daar stond een zijn wat er volgens de wetgeving helemaal niet had mogen staan. Het zogenaamde keperbaken. Daar had gewoon een geel zijn moeten staan. En dan was het allemaal niet gebeurd. We hebben een automatische treinbesturing. Daar hebben we al jaren een atb nou, hè? dat ja. je een automatische treinbesturing en daar hebben we al jaren hebben we dus op een gegeven moment aangegeven jongens wij rijden hier op baanvakken waar die ATB niet met elkaar matcht en uh met alle gevolgen van die, alle gevolgen Voor de van onveiligheid. Die, voor, de on, voor de veiligheid, ja. ja. En uh, nou ja, ProRail heeft het in principe altijd in de wind geslagen. En die heeft ons daar toch laten rijden met toestemming. Ja, en dat was wat de fout was gegaan. En dat was het gro de grootste fout ja. die er Maar makers. ik begrijp toch nog even niet, als u nou zegt... ik was zelf ervan uh, overtuigd dat ik niks fout had gedaan. Stel dat er slachtoffers waren gevallen. Waarom had u dan zelf liever dood geweest? Nou, om, op het moment zelf, dan, dan ga je twijfelen aan jezelf natuurlijk... Ja. En dat is, dat, dan, dan praat ik over uh, de paar minuten na het ongeval. Ja. Als je dus later alles in kaart hebt gebracht en, en, en heel duidelijk kunt aangeven: het is niet mijn schuld geweest, dan ga je er natuurlijk wel anders over denken. Maar op het moment zelf, dan is dat de eerste reactie van heb ik iets over het hoofd gezien, heb ik iets fout gedaan. Ja. En dan nog, hoe heeft het fout kunnen gaan? Hoe, hoe vaak heeft u er wakker van gelegen? Ik heb er echt uh, maandenlang slapeloze nachten van gehad. Echt maandenlang slapen door zijn vangen. En eigenlijk, toen het proces dus uh, afgewezen is. Toen, toen de zaak geseponeerd is. toen is er voor mij een beetje rust gekomen. Aan de ene zijde is de rust gekomen. Aan de andere, andere kant zit er toch wel een beetje woede. en kwaadheid in mij. dat nu niet een volgende partij. eigenlijk een schuldige aangewezen wordt. van waar is het nou al misgegaan? Ja. Uh, laten we even naar een ongeval gaan. wat wat korter geleden is. wat bij iedereen nog heel duidelijk voor ogen staat, denk ik. Het ongeluk in, in Amsterdam. Een sprinter en een uh, sneltrein zijn frontaal op elkaar gebotst. Afschuwelijk. Ik voel me ook echt helemaal door elkaar gehusseld. Ik zat opeens uh, aan de andere kant van de stoel van mijn vriendin. Volgens tissues pakken, uh, bloedneuzen stelpen. Uh, ja, alles wat er te redden valt, uh, doe je. Door de botsing raken meer dan 100 mensen gewond. Het bericht dat een, een arme mevrouw, 68 jaar oud, uh, aan het begin van de middag is overleden aan de gevolgen van het ongeluk maakt het toch nog weer een stuk ernstiger, vind ik. Ja, één vrouw overleed inderdaad en 100 mensen raakten gewond. Dat was 21 april jongsleden. Ja, u bent zelf machinist, u heeft zelfs een ongeluk meegemaakt. Hoe, hoe, hoe kijkt u hier naar? Nou, ik heb in ieder geval in de eerste instantie met de machinist... Die dus nu, waarvan nu dus gezegd wordt, het vrouwelijke machinist... waarvan nu gezegd wordt, ja, jij hebt de fout gemaakt, jij bent door rood gereden. Nou, de mogelijkheid dat zij door rood kan rijden. Dat, dat, dat vind ik het grootste probleem. Dat zijn gewoon dingen die kunnen verholpen worden. Ze kunnen een ATB-verbeterde uh, versie inbouwen. En dan kun je gewoon niet meer door een rood zijn rijden. Je kunt nu gewoon met 40 kilometer door een roodsein zijn rijden. En het is nu gelukkig allemaal nog op een baanvak geweest waar je niet harder mag dan 60. Maar, maar zo'n geval kan ook voorkomen dat iemand door een rood zijn uh, rijdt. Mm. En op de tegenspoor. Mm een trein aankomt, Denderen, met 120 ja, km. per Want dit per is uur. ook een berucht spoor, hè? Dat Dit spoor is ook een in Amsterdam. Amsterdam is een... Uh, is, ja, het is altijd opletten. En je ziet daar een hele batterij zie je voor je... en, en uh, zeven of acht seinen zie je daar op de rij staan. Nou, en het is heel groot dat je daar dus op, hm, toch een keer... een verkeerde inschatting ja. maakt... het verkeerde sein uh, waarneemt of iets dergelijks. Nou wordt er vandaag in de Tweede Kamer, uh, is er gedebatteerd hè, over het spoor. Gisteren gebeurde dat ook al, over verschillende zaken, maar zeker ook uh, over de veiligheid. Uh, wat zouden de politici volgens u onmiddellijk moeten besluiten? Ze zouden uh, veel strakker moeten gaan controleren van uh, hoe, hoe de veiligheid in elkaar zit. En met name uh, de, de, de veiligheidsraad, de onderzoeksraad voor veiligheid, die heeft al diverse keren aangegeven... dat er dus dingen misstanden zijn op het spoor, waardoor het onveilig wordt op het spoor. En waardoor het onveilig is... Hè? En er daar zijn mogelijkheden om er een veilige ja. situatie van te maken. Maar de commissie van Kuik is dat ik, die heeft dat ook al aange, aangekaart. En die heeft dat ook gezegd. Hè? En er zijn ook, kijk, alles ligt eigenlijk op tafel, maar het gebeurt nog steeds niet. Nee, en dat is ook vaak het probleem. Uh, wij hebben ook met, met het ongeval wat ik heb gehad... Uh, al, al diverse keren aangegeven, jongens, dit kan niet, dit gaat vandaag of morgen mis. En alles wat, er dus, wat wij toen aangekaart hebben, is nu gebeurd... Nu u heeft u die... voor gewaarschuwd zegt. Ja, u. Wij hebben de tijd voor gewaarschuwd. Wat nu... heeft u gezegd dan? Nou, dat ten eerste dat wij op een, op, op, op een baanvak reden waar de ATB niet functioneren. Dat, dat kwam regelmatig voor. Maar uh, dat werd allemaal oogluikend toegestaan en het moest en het zou. Want we moesten productie halen. Uh, het zijn allemaal financiële plaatjes die er zitten. Maar, maar wie in. zei dat dan tegen u? Over welke, dat, welke... De ProRail die kwam daarmee en uh, die zei. Nou, die heeft daar toestemming voor gegeven dat we met die treinen wel op een ATB. Loos baanvak mocht rijden. Of tenminste waar het niet met elkaar metste. Maar wordt u daar niet enorm boos van. als u nu ziet wat er dan uiteindelijk gebeurt? Ja, daar word ik ook heel erg boos van. En, en, en op een gegeven moment, de inwendige woede. Die, die, die komt dan steeds weer naar boven. Als er dus zoiets gebeurt, dan zeg je: zie je nou, nou wel dat. Daar, daar zitten dingen, die zitten val die kant mis. Maar bent u nooit eens naar de leidinggevende gestapt... en hebt gezegd, maar als het zo moet, dan ga ik niet meer met die trein? Ja, dat hebben diverse mensen van ons hebben dat gedaan. Maar je bent op dat moment, het is wel je werk. En uh, het is nog wel heel makkelijk zo van... Uh, nou jongens, uh, bekijk het maar, voor jouw tien anderen. Ja. En dat is gewoon zo. Ja. Maar goed, dat is wel treurig als dit dus het gevolg is uiteindelijk. Ja, het is ook inderdaad treurig dat dit het gevolg is. En, en, en met name dingen die dus niet goed waren. Tekeningen die niet goed waren. Uh, het ATB die, die, niet, die niet werkte. We hebben diverse keren aangegeven. Laat onszelf die trein rijden. Dan, dan, dan zijn de kansen op ongevallen veel veel veel vele malen kleiner. Want ik moet praten en ik moet zeggen tegen iemand... die gebrekkig Italiaans uh, of gebrekkig Engels. Duits of Engels spreekt... Ja. Je moet ingrijpen, je moet dit of dat gaan doen. Ja, dus dat was uh, sowieso niet zo handig. Ja. Behalve dan dat er snel een, een ander uh, systeem moet voor die beveiliging. Ja. Dat wat nu ATB heet, maar er is een, een andere naam voor, wat dan uh, op Europese uh, ja. gebieden uh, ja. uh, uh, is ontwikkeld. En wat hier ook zou moeten komen. Wat zou er nog meer moeten gebeuren als u politici zou moeten adviseren als machinist? Nou, ik, ik zou dus. Ze, ze zijn nu bezig om. om ProRail heeft voorgesteld om een groene zone dus in, in, in te stellen. Uh, dat werkt ook niet. Dat, dat, dat, dat ziet, iedere machinist die ziet dat zitten, dat het gewoon niet werkt. Een groene zone? Een groene zone. Dat je dus vanaf vertrek tot aan het eindpunt een, een, een groen zijn hebt... en dat je ook nergens hoeft te stoppen. Ja. Dat is iets wat, wat, wat voor geen meter werkt. Daar ben ik heilig van overtuigd. En daar, daar is ook eigenlijk iedereen wel van overtuigd. Want het, het spoor heeft zo vaak een calamiteit of een aanrijding of wat dan ook. Dus dat werkt wel gewoon niet. Eh, ik, ik denk dat er toch beter toezicht moet worden gehouden op ProRail. En dat ze dus daar uh, de leiding eens aan moeten spreken. Want... En, en zou dat dan beter zijn als het weer dichter bij de overheid wordt getrokken... Ja, waar zeker, nu ook zeer over zeker. wordt gepraat? zeer zeker. Ik denk dat de overheid veel en veel meer moet, uh, moet toezien. Want het is niet alleen maar in de aannemerij zijn... zo heel, het zijn dikwijls zijn daar uh, onveilige situaties. En, uh, je moet niet vergeten, 160 keer per jaar krijg je dus een stap door een seinpassage. 160 keer per jaar, dat is 13 keer in de maand. Ja, dat is heel veel. Dat zit is u, heel zit veel. u nog op de trein eigenlijk? Ik zit dan wel op de trein, ja. Goed, Maar u komt niet met de trein. U zei, ik ben, net toen u kwam, ja. ik, ik zit nooit, als passagier zit ik, ik nooit als, in de, als, de trein. Nee, als passagier zit ik inderdaad nee. nooit in de trein. Goed, u gaat weer met de auto terug. Mag ik u in ieder geval danken voor uw komst naar twee dingen. Jan ten Katen, en hij was in 2010 betrokken bij een ongeluk met een onderhoudstrein in Stavoren. En ik sprak met hem omdat vandaag en gisteren in de Tweede Kamer over misstanden op het spoor is gesproken. Dank u wel. Goed, voor meer informatie ga naar onze website www.twedingen.nl. Willemijn over zo meteen op deze zender. Ja, ik zat alvast even te neurien. Nou, zat... mag. Ja, fijn. Vind je vrolijk? Ja, ja, ja, ja. Ik weet ook niet waarom, maar dat ben ik. Ja. Um, nou ja, misschien omdat we een hele mooie uitzending hebben. met onder andere het blauwe voetbalveld van Telstar. En Robert Meijer naast mij, en die vraagt: kan dat wel? Nou, dat weten we nog niet helemaal zeker, maar misschien wel. En Tovik Dibi, dat is toch wel de man van de week tot nu toe. Uh, een bakker met kritiek over zich heen gekregen. Hoe heeft hij dat allemaal ervaren en uh, vraagt hij zijn moeders en zijn broers om moeders, één moeder heeft hij en zijn broers om advies. Dat hoor je allemaal rond. Kwart voor tien, eerst het nieuws. Hier is Renate Evers. Radio 1, het NOS journaal. De reacties op het uitgelekte vijfpartijenakkoord zijn wisselend. De FNV vindt dat de koopkracht teveel wordt aangetast... door het stapelen van bezuinigingen en lastenverzwaringen. Het CNV noemt de plannen juist redelijk afgewogen. De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch. De PvdA zegt dat de pijn niet evenredig wordt verdeeld. pvv leider Wilders zegt dat het pakket Nederland naar de verdoemenis helpt. In Albanië is discussie ontstaan over de Nederlandse ambassadeur Van den Doel. Een rechtsconservatieve partij wil dat hij het land wordt uitgezet. De ambassadeur zou op televisie te positief zijn geweest over homoseksuelen. PVV-leider Wilders stapt naar de rechter om te voorkomen dat het kabinet nog voor de verkiezingen een besluit neemt over het permanente noodfonds voor de euro. Hij vindt dat Nederland te veel bevoegdheden afstaat aan Brussel als er wordt ingestemd met dat noodfonds. Wilders zegt dat een demissionair kabinet daar niet over kan besluiten. En in Almere heeft een ontsnapte stier vanmiddag veel schade aangericht. Het dier werd uiteindelijk neergeschoten om te voorkomen dat hij een drukke straat opliep. Hoe de stier kon losbreken en wie de eigenaar is, is nog niet bekend. En dat zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over half negen, Goedenavond. Hij is deze week niet uit het nieuws weg te slaan. Kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks Tovik Dibi. Straks vertelt hij hoe hij al die hijsaar beleefde... en of hij zijn moeder en zijn broers wel om advies heeft gevraagd. En meer blauw op het voetbalveld. Dat is wat ze willen bij Telstar. We horen zo meteen waarom. En Joris Kreugel die ging naar een straat in Brabant... die echt al helemaal oranje is gekleurd. En het geklappen dat je hoort, dat is niet de regen... maar dat zijn allemaal vlaggetjes oranje wel te verstaan. 3,5 kilometer hebben ze hier in de straat in Goringen onder Tilburg opgehangen voor het Europees kampioenschap voetbal. Het duurt nog bijna een maand, maar hier is het al begonnen. Hoe gek kan je zijn als buurt? En zometeen na eerst een update over het proces tegen Mladic, Michiel Vos in New York. Onze mannen in New York, die hoor je over de bitchfight tussen Michelle Obama en Oprah Winfrey. Ja, Robert Meijer. Nee, ik moet lachen over dat zinnetje blauw op het voetbalveld. Ja, nu pas. Dat was zomaar niet geleden. Nee, ik lach nog steeds. Blauw op het voetbalveld, volgens mij mag dat echt niet. Of als het over de kleur gaat. Uh, uh, Moeten we een tuintje hebben? Ja, dat ik, ik, dacht, ik, uh, ik zwaai of... wat. Ja. ja, daar komt hij. Mag ik nu? Ja. Wat een verrassing. No. Het Nederlands voetbalelftal onder 17 jaar heeft in Slovenië het EK geprolongeerd. Oranje versloeg in die finale Duitsland. Na het nemen van strafschoppen. Na 90 minuten was het nog 1-0 voor de Duitsers. Maar dan op z'n Duits in de extra tijd. 1 minuut en 15 seconden voor het einde van de speeltijd. Ajax-speler Alton Akkolatse alsnog de 1-1. Prachtig goal was het trouwens. Er was geen verlenging. En dus gelijk strafschoppen. En die nam Oranje dus beter. Het was voor de coach Albert Stuivenberg als een derde EK-finale... tegen Duitsland in vier jaar. En vorig jaar was Oranje met 5-2 te sterk voor Duitsland. Roberto Ferrari heeft de elfte etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan won een rit over 255 kilometer in de sprint van een grote groep. was ook weer een valpartij in. Mark Cavendish, eh, Mark Cavendish had er last van. En eindigde als vierde. De Spanjaard Rodriguez behield de roze leiderstrijd... en de 17 seconden voorsprong in het algemeen klassement op de Canadees Hesjedal. Ons landgenoot Tom Lezer heeft de Giro verlaten. Hij heeft teveel last van zijn knie. En Tim Visser is een van de vijf debutanten in de Schotse rugby selectie die deze zomer op toeneen gaat naar het Verre Oosten. 24 jaar is Visser en hij maakt al geruime tijd indruk in dienst van Edinburgh. Maar moest eh, drie jaar geduld hebben om als Schotse international aan de slag te kunnen. Maar op 12 juni is die wachttijd dus voorbij... en is die speelgerechtigd gerechtigd voor zijn nieuwe vaderland. En Marichelle de Jong heeft zich bij de wereldkampioenschappen boksen geplaatst voor de halve finales. In de kwartfinale won ze overtuigend van Australische Scott. De Jong ging naar China als de nummer 1 van de wereld en er wordt dus veel van haar verwacht. Maar de echte topvorm is er nog niet. Nee, nee. Ik, uh, die hadden we meer vorig jaar bij die WK. Toen dus zat ik al meer in het flow. Het is nu uh, het is wel een totaal heel andere toernooi als ik dat mag vergelijken met al die andere WK's. Ja, ook heel erg verrassend. Uh, juist de tegenstanders die uh, favorieten zijn en uh, waar men zeg maar, wel verwacht had dat ze op de Spelen staan, die, die liggen we allemaal eigenlijk. Maricel de Jong vanuit China. De Jong kan zich niet plaatsen voor de Spelen in Londen, want ze bokst in een niet-Olympische klasse, zoals dat heet. En manager Kenny Dolges van de voetbalclub Liverpool, die uh, gaan uit elkaar. Uh, de 61-jarige Schotse oud-international-leider Liverpool... het afgelopen seizoen weliswaar naar de League Cup... en de verloren finale van de FA Cup tegen Chelsea. Maar in de competitie eindigde de ploeg van aanvallen Dick Kuiten... op een teleurstellende achtste plaats. Douglas werkte anderhalf jaar bij Liverpool. En dan tot slot de Deense bondscoach Morten Olsen. Die heeft alvast twintig spelers bekendgemaakt... van zijn voorlopige selectie voor het EK. U weet het, de tegenstander van uh, Van Nederlands. Op 9 juni onder de geselecteerden zijn Simon Paulsen van AZ... Christian Eriksen van Ajax en Lasse Schöne... Van NEC. Dat was het. Tot maar, nu jij, maar jij denkt dus dat het niet kan, het blauwe voetbalveld. Ja, ja als ja. je het over de kleur hebt, dan moet het... Ja, ik vind het wel ingenieus. want op kunstgras mag het niet. Want er staat omschreven dat het groen moet zijn. Ja. Maar op echt gras, als je daar gewoon een zo over in... Je maakt het blauw, groen, roze, wat jij wil. Nee, ze gaan het kweken, blauw gras. Ze gaan het kweken zelfs? Ja, dat is het idee. Shit, yeah, ik weet niet dat dat komt. Ik ook niet. Ik vind het wel wat voor thuis eigenlijk. Uh, voor thuis? Ja. <laughs> maar voor je huiskamer? Ja. Nee, buiten. Zit je... en, uh, ja, gewoon in de tuin. Nee, ja. okay. En allemaal te zien op de webcam trouwens dat Robert Meder zijn haar heeft geknipt. Het is nu nog wat kort, maar dat betekent dat het tegen de sportzomer, als we beginnen... Ja, 8 juni hè, dat, begin, dan zit het dan helemaal. Dan zit het weer helemaal uh, ja. Ja. Uh, goed voor de radio hè. om te weten. Echt de radio aan. <laughs> ja. Robert Meder, dankjewel. Doe. Radio 1, PNN Today. Vandaag begon het proces tegen oorlogsmisdadiger Radko Mladic. De Bosnische servische legerleider die stond al twee keer eerder... voor het tribunaal om naar de aanklacht te luisteren, maar nu dus begon het. En beide keren toen hij daar al voor stond, maakte hij een echt spektakel van. De vraag is, hoe ging het vandaag? Anke Truijer, goedenavond. Goedenavond. Oud correspondent en BNR-verslaggever. Hoe ging het deze keer? Ja. Hij begon heel rustig. Hij uh, luisterde rustig naar wat de aanklager had te zeggen. Want de aanklager was eigenlijk vandaag de hele dag aan het woord. Hè. Hij probeerde echt zijn zaak uiteen te zetten en te bewijzen dat Mladic een oorlogsmisdadiger is. En Mladic uh, hield ze rustig tot op het moment dat hij op een gegeven moment een, gevaar, uh, een gebaar maakte. ...om met zijn wijsvinger langs zijn keel gleed. Een soort van: uh, je gaat eraan. En dat deed hij richting de tribune waar de naambestaanden van uh, Srebrenica zaten. onder andere de moeders van Srebrenica. En wat bleek nou, nadat ik wat navraag ook had gedaan, bleek dat die moeders zelf ook naar hem toe wat ongepaste gebaren aan het maken waren. Dus er zou sprake zijn dat een van die vrouwen een middelvingernaam opstak. En daar reageerde hij dus op. Het lijkt me nogal dom dat hij dat doet, toch? Proverzerend. Ja. Ja, hij heeft het eerder gedaan. Uh, een jaar geleden toen hij voor het eerst voor de rechter moest versch uh, verschijnen, heeft hij dat ook gedaan. Dus ja, wat, mij, wat ik wel opvallend vind, is dat er wel duidelijk een soort van nou ja, communicatie is tussen Mladic en die tribune van die nabestaanden. En het lijkt me, ja, wat ik ook met, met die nabestaanden heb besproken, het lijkt me helemaal niet prettig. Want ja, het is toch heftig om naar zo'n zaak te luisteren. En ja, nou ja Mladic, uh, die moet natuurlijk ook zijn aandacht erbij houden. Want die heeft uh, nou, toch nog wel wat jaren te gaan in ja. deze zaak. Ik hoorde een adv advocaat van een van de moeders en die zei juist van... nou ja, het is ook wel weer goed misschien voor de zaak van de moeders... dat hij uh, um, dat, dat, dat deed, want dat laat zien dat hij nog steeds een, een, een engert is. Hè? Een, een echt een oorlogsmisdadiger en dat hij niet een zielig oud mannetje is... die, die zegt, nee, ik heb het allemaal niet gedaan. Ja, nou ja, vanuit die kant bekeken kan ik me inderdaad voorstellen dat het voor hen uh, ja, een, een goed teken is. Uh, maar ja het, is, ja, het komt natuurlijk een beetje raar over. En natuurlijk, ja. Ja, hij probeert zichzelf ook te verdedigen, want ik ben geen oorlogsmisdadiger. Er was wel oorlog, aan alle kanten zijn uh, doden gevallen. En het enige wat ik heb gedaan is mijn volk beschermd. Ja. Neemt hij het, uh, het tribunaal wel serieus, het proces? Um, nou, hij, heeft, hij erkent het tribunaal niet in die zin. Hij zegt het is vooringenomen, het wordt geleid door westerse landen... onder andere die lid zijn van de NAVO. Nou, NAVO heeft in 1999 uh, Servië gebombardeerd om uh, de, de strijd of conflict in Kosovo uh, te stoppen. Dus hij zegt, uh, dit is sowieso al vooringenomen en ik vertrouw er niet... maar dat hij zich laat verdedigen door een advocaat... dat nou ja, daaruit blijkt wel dat hij het tribunaal serieus neemt. Want bijvoorbeeld Karazic, de politieke leider, die uh, zegt: Ik vertrouw het tribunaal helemaal niet. En ik uh, ga niet eens uh, in beraad met advocaat. Ik nee, deed die deed het, het zelf, zelf, hè? Ja, precies. Ja. Um, even over nog wat hem allemaal te lasten wordt gelegd: uh, de, de genocide in Srebrenica, uh, zijn rol bij de belegering van Sarajevo, het opzetten van detentiekampen. Nou, dat zijn al aardig wat dingen. Maar hij is voor uh, veel meer, uh, van veel meer wordt hij verdacht. Waarom, waarom wordt dat allemaal niet behandeld? Ja, de rechter heeft eigenlijk gevraagd aan de aanklagers, maak deze zaak zo compact mogelijk. Zorg dat jullie alle belangrijkste aankla aanklachten in stand houden. Maar maak het wat korter in die zin, want Milosevic, die had nou, ook een hele lange lijst met aanklachten. Maar zoals iedereen weet, is die gezorven in zijn stijl. En dat heeft ja, bij veel nabestaanden en ook ja, mensen die toch wel... Uh, belang hebben met hè, dat hier recht wordt gesproken over wat er precies is gebeurd. Ja, die hebben gezegd, we kunnen niet tien jaar lang een rechtszaak gaan volgen. Dat is heeft, dat heeft, voor niemand uh, is dat van belang. En daarom hebben de aanklagers uh, de aanklacht beperkt tot, uh, de, uh, ja, tot inderdaad ja, alleen de grootste... De belangrijkste dingen. Nou, ja, ja, en omdat die... ze bang zijn dat hij het loodje legt onderwijl. Ja, ja, ja, want gezond uh, is hij niet. Uh, hij, uh, nou ja, het is bekend dat hij uh, vroeger stevig dronk, maar ook een paar... Uh, terugvallen heeft gehad, uh, de rug, of uh, hernia uh, is geopereerd... en ook zijn advocatie sprak vanmiddag nog. Die zei ook, ja, hij is niet gezond. En vandaar dat het ook vanmiddag om half twaalf af was gelopen. Want hij, ja, en er veel pauzes ook tussen uh, alle sessies zijn. Want hij zegt gewoon niet fit genoeg te zijn... om een hele, hele lange zit uh, uit te zitten. Het is er toch altijd, hè, met die dictators en uh, nare mannen... dat ze altijd iets hebben? Ja, het kan tactiek zijn, maar ik denk in ieder geval dat hij uh, ook ja, niet echt helemaal gezond is. Maar nee. zag, ik moet zeggen, hij zag er gezonder uit dan ooit. Hij was wat aangekomen, had wat kleuren ze gezegd. Mm. Maar goed, het wordt in ieder geval het, het wordt een, een lang proces. Hè. Als het elke dag maar, maar tot de helft van de dag mag duren, gaat het sowieso lang duren lijkt me. Ja, heel lang, want de aanklagers die hebben sowieso al... Uh, Twee uur, of sorry, 200 uur gevraagd om alle getuigen op te roepen die ze willen. Nou, dat zijn er bijna 200. Of bijna, ja, geloof ik aan het bijna 200. Ja, en het gaat hier om hele zware aanklachten. Dus het moet gewoon echt ook heel goed uh, besproken worden. En de en aanklager, aanklager moet ook uh, nou ja, zijn bewijzen ook goed uh, kunnen aantonen. Dus het gaat twee jaar duren, toch? Is het, uh, wel langer misschien. Wel langer ja. misschien wel. Ja. Goed, we gaan het merken. Vandaag in ieder geval de officiële eerste dag. Anke Truij, dank Coldplay dan met Every Teardrop is a Waterfall.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 Opledes, every teardrop is a waterfall. Twee machtigste vrouwen, zwarte vrouwen van Amerika... die hebben slaande ruzie. Presidentsvrouw Michelle Obama is jaloers op Oprah Winfrey. En ze wil, dat die dikke in het niet, sorry, ze wil niet dat die dikke Oprah in het Witte Huis rondwaggelt. Nou, dat zijn leuke uitspraken. Dat schrijft journalist Edward Klein in zijn boek... Die Amateur Barack Obama in The White House. Wie is die man, die schrijver van het boek... en wat klopt er allemaal van dat verhaal, vragen wij ons af. Onze man in Amerika, Michiel Vos. goedenavond... Goedenavond. Ja, eerst even over die, die fete. Dat is natuurlijk lekker om het even over te hebben tussen Michelle Obama en Oprah. Um, Michelle Obama die zou volgens het boek een enorme hekel hebben aan Oprah. Terwijl, vroeger waren ze toch vriendjes, dacht ik. Hoe zit dat? Ze waren vriendjes. Ze komen allebei uit Chicago. Ze kennen elkaar al heel lang. Maar uh, En Oprah was heel belangrijk voor Michelle en vooral natuurlijk Barack Obama in 2008. Toen Oprah als zeg maar mediakoningin zei, en als natuurlijk een beetje aanvoerder van Zwart Amerika in, in zekere zin, zei ik. Ik sta achter Obama, dus jullie ook. Jullie moeten nu ook op hem stemmen. En ze hield gigantische rallies met Obama en met de Obama's. En dat ging allemaal heel goed. Dat leverde veel stemmen op. Maar Michelle Obama is na, volgens dit boek zeer jaloers. Een zeer jaloers iemand. En die vond dat Barack Obama haar... Dat hij, dat hij te vaak Oprah belde met vragen om advies. Uh, hoe zou jij nou, Oprah... Jij bent zo beroemd en bekend en doet het zo goed bij het gewone volk. Hoe moet ik dat nou doen? En die telefoontjes vonden ook plaats laat in de nacht. Vanuit de... De, de, de bedroom. En dat vond Michelle Obama niet oké. Okay. Nee. Michelle Obama heeft al vrij snel toen ze in het Witte Huis kwam, volgens dit boek, gezegd tegen iedereen: hou een oogje in het zeil. Ik wil niet dat Barack Obama überhaupt met te veel vrouwen contact heeft, maar zeker niet met, met Oprah, mijn grote vriendin. Maar ook een beetje tegenstreefster. Want Michelle Obama was natuurlijk. Toen ook on the rise. Werd zelf een zeer machtige zwarte vrouw in Amerika... in de politiek, in de media. Hè. Doet ja. het steeds beter, zeg maar, als first lady. En Oprah was langzamerhand ook een klein beetje... Hè? Dat, dat, dat, dat nieuwe netwerk van haar ging niet zo goed. Dus dat leidde tot allerlei ruzies en ruzietjes... waarbij Oprah bijvoorbeeld hè, uh, samen wilde waken, werken met Michelle Obama... aan de anti-dikheid. De Amerikanen zijn allemaal te dik. De ja. obesity-campaigns. Nou, daar wilde Michelle Obama allemaal niks van weten. Oprah werd afgescheept met telefoontjes vanuit het huis door lagere stafleden. Nou, ja, daar moest Oprah begrijp, niks van op, hebben. Ik begrijp wel dan een beetje dat Michelle Obama... Oprah er niet bij wil voor die campagne dan, toch? Michelle <lacht> nou ja, Obama zei zelf, hoe kan zij nou, zij Oprah... Hoe kan dat nou een, een, een, een voorbeeld zijn voor te dikke jongens en meisjes? Ja. Iemand kijkt naar <laughs> Oprah en denkt: oh. Ze is dik, maar ze is heel rijk en beroemd en bekend en machtig. Dus dat wil ik ook. Dus oftewel, to be fat is not a problem. En dat, volgens Michelle Obama, kan dus nooit een goed voorbeeld zijn. Dus ze zei, Oprah wil ik er niet bij hebben als ik het heb over mijn moestuin in het Witte Huis. Als ik het heb over de, hè, de dikke epidemie, de dikte ja. epidemie in Amerika. Ik doe het zelf wel. Maar dit zijn al hele speelige verhalen. En um, uh, die, je, je vertelt dat alsof dit is de waarheid. En, en ze zijn opgeschreven door die, uh, hoe noemde ik hem, Edward Klein. Hè? De... Edward Klein, ja. Yeah. Wat is dat voor, uh, voor een fancy? Te, te vertrouwen? Nou ja, dit, dit, wordt, dit soort boeken, dit soort biografieën... tussen aanleidingstekeningen, wordt bioporn genoemd. Hè? Dus biografie-porn, zeg maar, Waar alle sappige verhalen anoniem gequote... Uh, uit de tweede, derde of achttiende hand komen. Uh, deze man heeft wel meerdere boeken geschreven over vrouwen. Katie Kirk, een beroemde nieuwslezeres. Maar ook bijvoorbeeld Hillary Clinton. En in dat boek claimde hij ooit dat Bill Hillary had verkracht dat vervolgens leidde tot de geboorte van Chelsea. Dat zijn Wat is dat voor een nogal, raar verhaal? Dat, dat is een raar verhaal. Ja. En het is terecht dat je dat zo zegt. En dat was toen ook een heel raar verhaal. Toen dat boek uitkwam, dat werd door links... maar ook door rechts neergezet als onzin. En ook daar was... ...waren de bronnen heel sumier en obscuur. en Dit werd gezien als een van die aanvallen op de Clintons. En het werd gezien als een politiek boek. En dit wordt, moet ik eerlijk zeggen, ook dit boek nu over de Obama's... ...de amateur, de amateur, over Barack Obama, wordt ook door links natuurlijk... ...maar ook wel door rechts neergezet als een boek wat aan elkaar hangt... ...van anonieme quotes, onduidelijke bronnen en ook wel een politiek... Eh, idee erachter dat Obama voor de zoveelste keer, niet voor de eerste keer natuurlijk, maar zeker in het verkiezingsjaar, wordt neergezet als iemand die niet alleen een amateur is, volgens Bill Clinton, dat zou in dit boek zijn, zijn geweest, maar die ook wordt neergezet als iemand die anders is, die niet zoals ons is. En daar, daar zit die Edward Klein een beetje op. Hè. Obama is niet alleen zwart, maar hij is ook anders. Ja, hij, ook hij had toch ook boodschap. geschreven dat hij, in, eerder al, er was toen die enorme rel over dat hij niet in Amerika geboren zou zijn, dat hij eigenlijk moslim is. Dat kwam ook ja. van hem. Dat kwam allemaal keurig van hem, deels van hem. Ook van anderen hoor. Maar dat kwam deels ook van deze man. En natuurlijk, deze man grijpt nu weer terug op een eerdere periode. Hè, dat Obama eh, die Reverend Wright, dat hij daar in de kerk zat. Die zeer eh, aanstootgevende zwarte dominee. Die op een gegeven moment Goddamn America zou hebben gezegd tijdens een dienst. Nou, dat heeft hij ook gezegd. En deze man, die, die Reverend Wright, zou zijn afgekocht door de Obama-campagne. Met 150.000 dollar zwijgeld. Om, om, eh, om, om zijn mond te moeten houden. Hij zou zijn mond moeten houden volgens Obama. Want Obama's campagne in 2017. 2000... ...werd in gevaar gebracht door deze Reverend Wright. Ja. Dat zijn al die soort sappige politieke Chicago-style politics, hè, harde politiek verhalen... ...waar rechts nog steeds wel pap van lust. En wat ook wel past in het straatje van Obama is anders, hij is niet een van ons, hij begrijpt ons niet... ...dus we moeten een ander, Mitt Romney, kiezen. Maar het, is ook wel, het gaat wel erg ver. Zelfs op Fox News worden wel wat grappig gemaakt over dit boek. Kortom, het uh, ja. is smullen, vooral die verhalen van uh, Michel en Oprah... Tuurlijk. maar met een klein zat. Alles uit. mag in de Amerikaanse politiek, dat ja. lijkt alweer. weer. Want, want er wordt van gesmuld in Amerika, in ieder geval aan, ja, de, re aan de, nog de rechterkant. En, en wat, wat, wat, wat leuk is natuurlijk... kijk, op tv kun je niet zomaar allerlei dingen zeggen. Op tv, bij de networks, werken allerlei juristen... die overal doorheen gaan, door elke quote, et cetera. Maar in boeken, in de, publicite, in de publicitaire wereld... in boeken wordt min of meer alles gezegd, wordt nauwelijks gecontroleerd. Het ligt aan de schrijver en wat hij of zij wil en kan en durft te schrijven, daar gaat het voornamelijk om. Er wordt heel weinig gecheckt in Amerika. Veel minder dan je zou denken. En dat is toch altijd raar. Mensen verliezen hun baan op televisie voor het minste of geringst... als iets niet klopt, als een, verhaal, een nieuwsverhaal niet klopt. Ja. En in, in de boeken, boeken mag je alles de... schrijven. Juist, dat mag allemaal. Het is gewoon een cowboyland. Die amateur Barack Obama in de White House... dus geschreven door Edward Klein. Smullen, maar of het allemaal waar is, moi, daar de, dat weten we niet. Gaan we vanuit van iets in ieder geval. Michiel Vos in Amerika, dank. Radio 1, The Ellen Today. Alberto Stegeman die kan niet alleen heel goed tochtige parkeerterreinen afstruinen. Hij geeft ook eens nog eens nuttige tips over hoe je een baan bij de tv kunt ritselen. Zometeen hoor je dat in Help Ik Zoek Een Maan. Maar eerst dan de dag van Joas Kleuvel. Zitten jullie al helemaal in de sfeer? Nou, ik nog niet, maar hier in Gooilen. Uh, de Irenestraat. wel, want deze straat is werkelijk waar. Ik heb heel veel in mijn hele leven gezien wat betreft Oranje. Maar dit slaat werkelijk alles, Tom. Dit is uh, mooi. En wat heb je gedaan? Oranje bouwzeilen, die hebben wij tegen de muren aangeschoten. En... Alle huizen in hemel oranje, ja. duizenden vlaggetjes boven ons. 3,5 kilometer. De huizen, dat bouwzeil. Dat is bijna 1000 vierkante meter. En de hele buurt vond dit leuk? Uh, allemaal. Er waren erbij die, uh, die waren weer minder. Maar uh, die doen gewoon mee uh, voor de sfeer. Je wordt helemaal knettergek van het uh, geratel van al die vlaggetjes nu met de wind. Heerlijk, heerlijk. Ja? Dan slaap je als een os. Wanneer ben je hiermee begonnen ja, om deze hele straat zo te versieren? De bomen, lantaarnpalen, er staan die tonnen rood, wit, blauw. Vorige week uh, vrijdag hebben we heel het weekend uh, doorgewerkt... Dagen. En uh, gisteravond hebben we nog even weer gedaan. Maar jij doet dit al heel lang, hè? Van 1998 af. Toen zijn we begonnen met drie huizen. En toen sloeg dat virus helemaal over? Ja, 2006 uh, waren ze voor de eerste keer allemaal mee eens. En toen uh, was hij helemaal oranje. Het kost deze hele handel? Wij krijgen veel uh, gesponsord. En wij wij zelf moeten kopen, ja, 500 euro, denk ik. 6. Wij krijgen ook uh, heel veel goede reacties, complimenten. Ja. Komen er nu al veel mensen kijken... Zoals ik? <laughs> ja, heel veel. Wat zeggen die? Uh, of jullie wel goed bij jullie hoofd zijn? Ja, dan mogen ze gerust zeggen. Dan denken wij het, het onze ervan. Hè? En jullie het zijn. Hè? Als het EK helemaal van start gaat, hoe is het dan hier in de straat? Nou, dan gaat hier achter mij een groot scherm. Hier gaan we nog een afdak maken. Daar komt een uh, groot scherm om te staan. Het staat hier op de straat een grote tent met bar. Zo gaan wij uh, voetbal kijken. En dan is het elke dag feest? Alleen als Nederland voetbald, hè? Oh, niet als uh, Zweden? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. nee. Moet er moet nog gewoon gewerkt worden, ook, hè? Anders zijn de snipperdagen zo op. Ja, ik word een beetje duizelig van al die vlaggetjes. Je moet niet te veel naar boven kijken. Hé, <laughs> hey, maar wat me nou opvalt, hè? Al die huizen zijn hier oranje. Behalve nummer 11. Ja, daar woon ik. Daar komt straks uh, boven, uh, boven de erker Daar komt kunstgras tegen de muur aan... En dan zetten we daar een rood-wit-blauwe koe op. Iedereen uh, ga jij roepen van je huis oranje maken, maar ja. jij niet? Nee, ik doe het zelf niet. Ik hou daar niet aan. <laughs> Blijkbaar is er dus ook een enorme saamhorigheid hier in ja. de straat. Ja, daar waren wij ook om, uh, omgeroemd in de gemeente. Hier. Uh, iedereen kent elkaar goed? Ja, dat zie je niet, niet zoveel meer in Nederland, hè? Schijnbaar niet, maar hier is het, uh, hier is het nog anders. Ja, wat is het verschil met deze straat en alle andere straten? nou Hier, komen we, hier worden spontaan uh, barbecues georganiseerd. Als het goed weer is, dan uh, gaat een voordeur open en dan uh, wordt er weer opgetrommeld. En dan gaan we draaien op het Grasveldje barbecuen, mee allen. En er is nooit ruzie? Ja, in het beste huwelijken komt wel eens uh, weer voor hè. Maar dat wordt dan met de hele straat ja, opgelost? Ja, ja, ja. En tijdens de ja, e dan is dan altijd het dat helemaal geen tijd voor. Nee, hè? nee maar het ziet er in ieder geval geweldig uit. Ik zou zeggen, als je een keer in de buurt van Goyle bent, ga erheen onder Tilburg, want uh, het komt helemaal in de Oranje. Ja. Het is af en toe Het is prima viva. We houden van leven. In, ik heb er zin in. Heb je een vraag op Twitter? Dan zet je er altijd hashtag durf te vragen voor. Wij plukken er elke dag eentje van internet. Uh, je kan ze, zet ze lekker op Twitter of Today, Dan vinden we ze ook wel. En dan beantwoorden wij er iedere dag eentje. Hashtag durf te vragen. Uh, met Aarsje Sirixmaat, directeur van Kennis is dit bier. De stof alcohol, dus wat in bier maar ook in weinig gedestilleerd zit, heeft een vochtafdrijvend effect. En dat komt omdat alcohol een hormoon rent... wat normaal gesproken ervoor zorgt dat vocht wordt vastgehouden in het lichaam. Uh, maar ja, omdat alcohol dat dus rent, wordt er uh, meer uh, vocht uitgescheiden via de urine. In bier zit relatief meer water dan in wijn en gedistilleerd. Dus uh, een standaard glas bier zit meer uh, vocht in dan in een standaard glas wijn of gedistilleerd. Dus uh, uiteindelijk krijg je met bier ook meer vocht binnen. durft te vragen. En de vraag was, want die zat er niet voor, dat is wel belangrijk. Waarom moet je zoveel plassen van bier? Natuurlijk. <lacht> Goed. Ik kan hem ook even terugluisteren straks na de uitzending. Op internet. Dan uh, snap je hem helemaal. Goed, zo meteen tweede uur BNN Today. Met wat hoor je allemaal? Tovik Dibi. Het was een heftige week voor hem. En we vragen ons af hoe vindt hij het na al die kritiek? Hoe doet hij het? Zit hij het nog een beetje zitten? En Floortje Dessing is er, want het is woensdag. En dan gaan we al de reizen met Flortje Dessing. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Maar eerst het nieuws met Renate Evers. Benut u of uw organisatie alle online kansen. Electric verzorgt trainingen en opleidingen die u verder helpen met internet. Vergroot uw kennis bij online marketing, social media en webredactie bij De Internetopleider van Nederland. Electric.nl. Op zoek naar een topscorer? Iedere twintigste werkgever die deze maand online een vacature plaatst op Nationale Vacaturebank krijgt een officieel EK-shirt. Meer weten? Ga snel naar Nationale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 Dit is Radio 1.